9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal Studenten delen. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal docenten met 6%, maar het aantal studenten nam met 11% toe. Dat komt vooral door de sterke toename van studenten uit het buitenland. Ook vorig jaar zette deze trend nog door, zegt de Vereniging van Universiteiten, VSNU, tegen NRC. Volgens een woordvoerder stijgt de werkdruk omdat per student het aantal docenten en de overheidsbijdragen teruglopen. Opvallend is dat er wel meer docenten op universiteiten zijn bijgekomen dan toenmalig minister Bussemaker van Onderwijs in 2015 beloofde. Het zijn er 1600 extra, 200 meer dan Bussemaker had beloofd. Maar het was onvoldoende om de groei van het aantal studenten op te vangen. De Amerikaanse overheid heeft de deuren gesloten. Vanochtend om zes uur Nederlandse tijd verstreekt de deadline voor een nieuwe begroting. Waardoor de regering geen geld meer kan lenen. Alleen de belangrijkste overheidsdiensten zoals het leger en de luchtverkeersleiding werken nog door. Andere instanties zoals musea en bibliotheken zijn dicht. Dat gebeurde voor het laatst in 2013. Er lag een tijdelijke begroting om de shutdown te voorkomen, maar die haalde in de Senaat niet de vereiste 60 stemmen. Veel democraten weigerden ermee in te stemmen omdat er nog geen oplossing is voor de Dreamers. 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. Noord-Korea heeft een voorbereidingsbezoek voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea afgezegd. Dit week zou een delegatie gaan kijken op plekken waar Noord-Koreaanse artiesten moeten gaan optreden. Maar dat is om onbekende redenen uitgesteld. De timing is opmerkelijk, want juist vandaag overlegt het Internationaal Olympisch Comité over de sportieve deelname van Noord-Korea. Het weer. Eerst in het noorden buien met tussendoor zon. Later vooral in het zuiden. Winterse neerslag. Het wordt een graad of 4. Tijdens de neerslag is het een stuk kouder. Morgen bewolkt, soms wat regen of natte sneeuw bij zo'n 4 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Down a dirty road Started See me. I don't know when I get there. Ik moet denken aan John Temper. Die had ook leren vliegen, maar het is toch niet helemaal goed gegaan. Ik weet niet of het over die plaat, of het over hem ging. Nee, geloof ik niet. Even. Goed, nee, het was John Wat Was er nog toen deze plaat uitkwam? Dit was de jaren 90, Volgens mij iets van 93 of zo. 92. Ja, het zal iets van 92 of 93. In Amerika dan kocht ik deze plaat van de niemand minder natuurlijk. Ik moet zelfs allemaal even kijken welke groep dit ook alweer is. Tom Petty in Heartbreakers. Let toch eens een beetje op, Echt, jezus, dat je dat soort dingen niet uit je hoofd weet... dat is echt wel een gemis. Ja. Echt, eh, ik was tweede bij de popquiz. Echt waar? Dat zou je dan ook weer niet verwachten. Dat dus je denkt, nou, het is gewoon een beetje... Rar, mm. ja, goed, Ik was samen met Peter een andere radiomaat. En nog een andere freak. Ander is altijd goed, anders en, drie, drie, Ander hoor. Nee, Ander was hij niet, een andere freak was ik. Een ander ja. andere radiofreak. Ja, maar hij is ook een radiofreak. Ja, dat dan? klopt, maar hij was er niet bij. Hij was er een ander. Eh, maar goed, het is... Uh, en een uh, kijkje ja. in het oh, verleden. Ja. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Ik bijna vergeten, zeg. Het is dus een opening van het tweede gedeelte. Want het is 2 januari en een overzicht. Wat gebeurde er allemaal 1968? Uh. Wat gebeurde er toen eigenlijk 1968? Een zware ontploffing op het terrein van de Shell-raffinaderij... in Rotterdam-Pernis veroorzaakte, naast reusachtige schade... aan gebouwen en installaties, een hevige brand... in een groot aantal met olie, benzine en paraffine geladen opslagtanks. In de morgenuren blik dat de explosie onder het personeel van de nachtploeg twee doden en een tiental gewonden had geëist. Uiteindelijk bleek het dat... Er... 80, dood, of 80 gewonden te zijn en twee, uh, twee doden. Dat bleek wel hetzelfde. En uiteindelijk, als je dan kijkt uh, op internet, kom je een filmpje, filmpje tegen van een jongen die met zijn gezin vlak bij die uh, raffinaderij woonde. Ja? En dan beschrijft hij eens wat hij wat aantrof in huis. Ramen waren eruit, de tafel was ver, verplaatst. Echt op een paar honderd oh, meter. Luchtdruk. Een luchtdruk. Het hele huis, het hele, het hele gebiedje om deze olieraffinaderij was een, ja, een slagveld gewoon. Echt bizar. Dat was in 1968. Wat gebeurt er nog meer? Ja. En in 2013 ontsnapte er duizenden krokodillen uit een Zuid-Afrikaanse krokodillenboerderij. Nadat de rivier de Limpopo buiten zijn oevers is getreden. Oké, okay, daar wordt dit bij natuurlijk. Ja, hoeveel? Heurtjes. Nou, duidelijk. Het lijkt me wel heel eng. Ja, het waren uiteindelijk 10.000. Nee, krokodillen had ik Duizenden? Duizend, ja, 10.000 dus, ja. ja, waren uiteindelijk. Die waren ontsnapt omdat die buiten zijn oefenen. Nou ja, geinig allemaal. En wat er meer? Uh, ik heb hier nog wel iets. Ossi Osbourne van Black Sabbath bijt in 1982 een levende veermuis in tweeën. Hij krijgt dus een vleermuis naar zich toe geworpen tijdens een optreden. Ossi Osbourne was het ook weer een fragmentje. Dit is Ossie Osbourne die Black Sabbath. Waar is het optreden? Op een gegeven moment wordt er iets naar hem toe gegooid. En hij denkt: Oh, leuke vleermuis. Vlogie, of vlog hij gewoon naar hem toe? Nee, <laughs> nee, Hij heeft naar hem toe gegooid. Hij dacht dat hij van rubber was. En toen beet hij zijn kop eraf. En uiteindelijk ja dan kan je dus een of andere ziekte krijgen dus hij heeft echt maandenlang je ja, is... nog ja uiteindelijk moest hij maandenlang nog allerlei injecties ondergaan om uiteindelijk niet die ziekte te krijgen oh. dus hij dacht gewoon dat hij ja hij is gewoon belaasd maar goed dat ging wel de wereld over dat feit dat hij echt een vampier was zijn en... daar beelden van, van die, ja ik ja? geloof het wel ja ik ja, heb het wel een beetje gezocht okay. maar je ziet dan een klein kort beeldje van dat hij iets in tweeën hapt. maar of dat oh. nou later in zenuwen is of weet ik niet maar dat idee. het idee ja, ja. in 2001 heeft leefbaar Rotterdam Pim Fortuyn uh, gepresenteerd als lijsttrekker voor de gemeenteraadstekens. Ja, ja. Ja, ja. Makaberman was dat. Ja, uiteindelijk is hij in 2000. Kijk, uh, hij, hij is. Ja? Wanneer is je nou precies doodgemaakt? Uh, nou ja, je dood ziet gemaakt? Ja, je nu een brakabame ziet je te klikken. Oh. Je, je ziet nu echt een heel ander kopje. Oh. Ja, waar ben je nou geleefd? Leefbaar, Pim Fortuin. precies. Wanneer is ja. je overleden? 6 mei 2002. Ik oh, kan me nog zo goed herinneren. Ik werkte <coughs> nog in een woonvoorziening. <coughs> ja? En daar had je toch wel aparte mensen rondlopen, zeg maar. En, uh, ik had een, een avonddienst. En uh, uiteindelijk krijg ik dus uh, iemand in de, in de kantoor die zegt... Hey, Pim Fortuin is vermoord. Ik zeg, doe even een maar je zegt allemaal van die rare dingen. En uiteindelijk kijk ik opnieuw en denk... Wat de ja, daar ligt hij. Och? Ja, ja, Jeetje. Ja, dat was toch wel een heftige gebeurtenis eigenlijk. Samen met Theo van Gogh die toen werd. Uh, ja, dat was vlak daarna. Ja, vlak daarna. Ja. ja. Ik kan me toen herinneren dat de collega's daarover reageerden. Zo van, ja, er gebeurden wel meer gekke dingen. Ja, zeker nog nooit in de grote stad geweest. Dit is wel echt extreem hoor. Dit soort dingen. Maar goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren? In 1998. Maar ik wil say ding zeggen aan de people. Ja? Ik wil je leren. Ik wil het weer eens Ja? Ik heb niet have Nay. sexual relations with oh. that woman. Ik denk waar. Never told ja, precies. Ik snap het even, Bill. Ik weet er het over gaat. Je had met Monika Lewinsky... had je een beetje onder onsje en toen iets met de en zo. Dat werd heel spannend. Maar verder had je geen seksuele relatie. Er was alleen een handeling geweest. Een vuile visieriekje. Ja, de Washington Post bericht hierover. En uiteindelijk was daar, werd er uiteindelijk een afzetprocedure in werking gesteld. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Ja. Goed, wat nog meer? En in meer? 1896, het eerste gebruik van rundgestraling... Ja. Deze doe ik speciaal voor Mark, want dit is echt één voor hem. In de geneeskunde, zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten. Ja. Dus blijkbaar hadden er toch te zeggen dat sommige dingen simultaan worden ontdekt en zo. Oh ja. Ja, zou dat zou heel goed kunnen. Deze William Runtger is uiteindelijk wel te gaan aan darmkanker. En iedereen schreef het toen het feit dat hij daar maken. door, door die röntgen stralen. Dat is onzin, want hij was eigenlijk een van de weinige wetenschappers. die uiteindelijk zeg maar uh, zoveel lood elke keer ter bescherming nam van zichzelf. Dus hij was daar heel voorzichtig in. En uiteindelijk had hij als eerste had hij zijn vrouw uh, haar hand gefotografeerd. En dan zie je ook ja, de ring. Met die, ring ja. die ring, En toen zag ze de foto. Dus hij zei: Ik heb mijn eigen dood gezien. Dus dat hij is beetje... even goed nog 78 geworden, Ja, man. hij is best dus nog opleefd. leeg. Op is uh, ja. dus best nog wel weer geinig om uh, leuke wetenswaardigheden. Verder was het natuurlijk in, negen, nee, in 2009 ja, de inauguratie van uh, Barack Obama. Hey, to to oath, I, am. I Barack Hussein Obama, I solemnly swear. I, Ging een beetje knullig. Dat ik will execute van of president van de Verenigde Staten Wat? Gaat iemand executeren? executeren? Ja, dat klinkt als raar, hè? Ik zal execute the executeren. Ja. Maar goed, hij, hij stotte een beetje. Hij spraatte door elkaar heen. Het was een beetje knullen. Uh, en uiteindelijk uh, was dat zijn eerste ambt. En in 2013 was zijn tweede ambt. Privilege and distinct honor. ...to introduce the 44th president of the United States of America, Barack H. Obama! Thank you. Dat ging er toen een stuk beter af. Ja, toen, toen was hij relaxed. Vice President Biden, Chief Justice, members of the United States Congress. Ja, het blijft een mooie stem ook, hè. Het blijft een mooie stem. Ja, zeker. Stem. Echt een mooie... En dan uh, wil ik nog melden. Charisma. Ja, ja charisma. Ja. Ja. Nou, wie ook charismatisch was, dat was... Franklin Delano Roosevelt. Yeah. Die is uh, in 1941 voor de derde maal als president geïnaugureerd. Ge yeah. En dat is dus een unicum in de Amerikaanse geschiedenis. Want je mag altijd maar twee termijnen. Oh. Maar dat was waarschijnlijk ook vanwege de wereldoorlog. Dat ze al hun geld nodig hadden om wapens te maken en uh, zich voor te bereiden op. Oh, dat en dan eens... een klein detailtje. Dat, uh, de, de Franklin Delano, so, de, de, die twee die namen, die had dus uh, de vader van mijn zoon als, uh, als voorname. Maar okay. hij heette Fred. Dat dus vind ik ook wel heel groot. Hoi, oh, Fred. Niemand kon raden wat hij geworden was. En daarom we. heeft mijn zoon als tweede naam Dylan, uh, Franklin. Dus okay. hij heet Richard uh, Franklin. Ja. Oké, okay, en nu nog één. Klein detail. Ja, hij ja, emigreerde naar Amerika. Nou, het ja. is nu ook nu een jaar geleden dat Donald Trump president is geworden van Amerika: president of the United States of America, Donald J. Trump, Chief Justice Roberts. President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a Great National Effort. Ja, en het was een mooie toespraak. Ik moet zeggen, eigenlijk, hij was natuurlijk heel erg met modder aan het gooien voor de verkiezingen. Uiteindelijk had hij gewonnen. Hij kwam hij toch met een redelijk mooie toespraak om elkaar bij elkaar te krijgen en het land vlot te trekken. En er zijn toch best wel positieve berichten over Donald Trump. Ook wel rare berichten natuurlijk. Maar goed, zo dus blijft het altijd maar weer. Die muur komt er niet. En verder, nou ja, goed, shithole country. Zijn toch ook wel die rare dingen. Maar goed, hij zit er nu een jaar. Het feestje gaat niet door wat hij zou gaan vieren. Omdat er ook nu een shutdown is. En dan kan je niet feest gaan vieren. Dat is een beetje raar, dit ook. Goed, nog één ding. Of nee, eerst maar even, de via... of eerst even een stukje muziek. En dan straks de verjaardagen. Nieuwe zingen van The Editors. Way, the room's full to burst. Whatever you say. That in a magazine You got loose to keep safe Bitten nails stay clean Yeah, oh oh, oh, oh. That's the lies With a clenched fist The bride, you're the groom I know a secret for you It's in a magazine You've got me to keep safe Bitten nails, stay clean Knocked on the loudest With a clenched fist ...de nieuwe single van The Editors... ...en dat heet Magazine... ...en het allemaal komt binnenkort uit... ...ik zet even te kijken, het heet Violence... ...ja, goed, goed gekozen, Violence... ...ja natuurlijk, geweld... ...daar zijn we allemaal voor natuurlijk in deze wereld... ...dat is wat duidelijk. de ben, troep... ...Bent bestaat sinds 2005... ...Munnik was een bekende single... ...en The Black Room... Dat zijn mooie dingen die je kan hier horen in de zaterdagmorgen leeft En het is weer tijd voor de verjaardag. Wie is de verjaardag? Ja, precies. Super, okay. Eén ervan is... Uh, oh, dat is wel leuk. Eric Stewart. Uh, Eric Stewart, hij wordt vandaag 73. Hij is van 10CC. Wat ziek idee. I love it. Oh. I love, it. I love it. Och man, die heeft heel leuke muziek gemaakt. hef. Ik ook een beetje gezeten, de Mind Bands. Ik, heb, ik moet er nog even op Google kijken wat het nou precies is. Wie heb jij uit de, de lijst der ja, getrokken? Ja, ik ben hier helemaal in het verleden gedoken. Ja? Want 1775, André-Marie Ampère. Ampère? Ja, dat is dus uh, Frans natuur- en wiskundige, die algemeen wordt beschouwd als een van de ontdekkers van het elektromagnetisme. En wij dus... hebben dus inderdaad een Ampère straat in Zand en een Wattstraat. In, ja, en, dat vond ik wel leuk. En hoe was hij met, uh, in de, zeg maar in de 16 had hij nog uh, mensen in, in 17, dienst? 1775. Ja, had hij geen slaven in dienst? Want dat moet het namelijk veranderen natuurlijk, hè? Maar uh, ja, hij was docent natuurkunde en astronomie. En uh, ja, ondertussen was hij gewoon bezig met ontdekken en zo. Hè. Maar uh, het wel heel is, het, is Mark Marie naar hem vernoemd? Moet hij nou ook Marie? Mar ja. oh nee, André Marie heet Ja, hij heet André, André Marie. Marie. Maar ja, Marie is toch een meisjesnaam? Ja, jongen? Marie? Ja, maar het is uh, katholiek, hè? Oké. Okay. Want uh, mijn, mijn broer heet uh, uh, Henriques Marie. Oké, okay, het komt dus wel voor. Ik vond, uh, ja, een heleboel. Uh, uh, en uh, kijk, hè? Ja? Mijn ex-man heeft ook als laatste naam een Emma-Maria. Een heleboel uh, katholieke mensen, hebben mannen, niet, hebben toch Marie in de naam. Oké, okay, grappig. Nou goed, vandaag is jouw jarig, We het vandaag 72. Ik heb het over David Lange. Hij heeft nog niet eens zo lang geleden hij heeft hier opgeroepen om met z'n allen te gaan uh, ja, bidden. Nou, hij noemde het dan te mediteren om zo de wereldvrede voor elkaar te krijgen. John Lennon was natuurlijk hem voor. Die heeft het ook al eens gezegd, we moeten met z'n allen gaan... Gaan bidden, gaan uh, uh, mediteren om rust te krijgen. Nou, als iedereen tegelijkertijd gaat mediteren, komt er ook wel vrede, denk ik. Maar dat lukt nooit helemaal. Ja, dan wordt het zo rustig op je praat. Ja, ja, precies. David Lins, <laughs> ja. hij wordt uh, 72. Hij is bekend van zwarte films: echt aparte films met zwarte humor. Negerfilms, stilistische schoonheid, platteland gefilmd vaak. Hij heeft Blue Velvet gemaakt, Wild at the Hart. en wat je net hoorde: Twin Peaks. David Lins. Oké. Okay. Die vandaag ook jarig is, is Henk Poort. Oh, hij wordt kort. vandaag 62. Ja. En hij is, uh, ja, ik heb hem ooit gezien in de Phantom of the Opera. Was hij de Nederlandse uh, fantoom was hij. Dan, uh, ik, ik was wel zeer onder de indruk. Ja, ik, ik, ik heb hem gezien zeg maar, bij, hoe heet ik weer? The Passion? Ja. Ach, wat klonk dat mooi. Hij liep daar in de stad. Wat? laat. Oké. Okay. Ja, stop maar. Henk, Henk, uh, je bent niet door voor de, voor de audities. Onze stoel draait niet. Nee, ik blijf zitten. Ik heb mijn gezicht deze kant op. Henk Poort, hij wordt vandaag 62. Uh, goed, verder is vandaag Agnes kant jarig. Zij is van de SP geweest natuurlijk. Zij was het, uh, de, de opvolger zeg, van Jan Marijnissen. En, uh, zij is SP-kamerlid uh, geweest van 1998 tot 2010. En toen werd het overgenomen natuurlijk, door... Uh, uh, hoe heet je ook alweer? Ja, hoe heet die nou Kweer, die net weg is? Ah, uh, oh, nant dit. Ik wist het net toch. Maar goed, die is er ook weer vervangen. Dus Nick en Simon? Ja, Nick en Simon, precies. Ja, je kent je. Ja, je niet. Nee, maar goed, uh, natuurlijk is uh, die weer opge... Ah oh man, hij is uh, een van de leukste politicus van Nederland. Nou goed, maakt niet uit. Ik ben even de naam kwijt. Ik moet het zo even boekelen. Goed, okay. uh, die is er ook weer opgevolgd door de dochter van Jan Marijnissen... Dus dat is wel weer mooi. Ja, Achterskant, ja, ja, 51 wordt ze trouwens. Goed, wie is er meer okay. jarig? Gary Berlof is vandaag jarig. Echt. Engelse zanger, songwriter, bandleader, producent. Pro, producent. Ja. En uh, hij uh, zit nu ook in de X-Factor uh, ter vervanging van Simon Cowell. En okay. hij uh, maakt het deel uit van Take That. Tuurlijk. Ja. En uh, had grote hits. Uh, ik heb ze even niet opgezocht, sorry. Ik ben ze even vergeten eigenlijk. Ik Goed. ga wel even kijken of ik een Jolanda-keuze maak. Oh, van niet, niet te hem. zoet hoor, niet te zoet. Nee. Oh, wat heeft hij die hele zoete muziek gemaakt? Daar de je oude vrouw van. Ja, klopt. Jimmy Camp is een drummer, die wordt vandaag 89. Hij speelde met grootheden zoals John Coltrane, Dizzy Gillespie, Stan Getz en Miles Davis. En hij is de enige overlevende van het bekende werkje van Miles Davis. En dat heet The Kind of Blue. Echt, de rest van de hele, de hele de album is dood. Deze doe doet ook al jaren. Alle mensen die erop spelen, is open. Uh, hij is nog levend, springleven, deze Jimmy Camp. Hij wordt 89. Een jazz drummer, Altijd echt leuk. En dan heb je ook van die... Uh... Van die solos. Nou, dat is bijna niet doorheen te komen. Dus daar wil ik je mee lastig Maar dit is Kind of Blue. Dus voor mij ook Miles Blue. M M Miles Davis. Goed, wie is er nog meer jaren? Had je er nog één? Had ik er nog één? Ja, nou, eigenlijk. Uh, ja, de, die van Kiss. Maar die hebben we het al uitgebreid over gehad. Die Paul Stanley. Paul Stanley. Oh ja, van, van Kiss. Kiss. Ja. Ja, die is, uh, is die ook alweer geworden. Ik heb hem wel ergens opgeschreven. En ook, wat ik ook nog had. He, uh, dat was uh, de zanger. liedzanger van Bluff. Pascal Jacobson. Okay. En uh, hij is van 1974. Ik had toch echt gedacht dat die man veel ouder was. Dat dacht ik ook. He? Ik kan me nog herinneren dat ik ooit naar een optreden ben geweest. En toen stond ik met uh, ja, de merchandise man achter dingen te, te, te praten. Dat is echt jaren geleden hoor. En toen hadden we hem ook al ingeschat in de 40, Toen bleek hij 28 te zijn. Ja, huh? 20 januari 1974 is gewoon 13 jaar jonger dan ik. Nou, volgens mij zie ik er veel beter uit. En waar heeft hij dat stemgeluid vandaan gehaald? Hè? Want hij kan wel gewoon zingen. Maar hij doet altijd dat melodramaatje, dramatische ja. dat geluidje erin. Ja. Ik heb hem al eens covers horen spelen. En Dat kan niet best goed dan gebruikt hij ook een andere stem. Ik denk, net, hey. Het is net als die uh, Jan van Veen. Die, die, die praat ook niet altijd met die nee, snik. Nee, die praat ook altijd zo. <lacht> zeg. Heel vers, drie bestond toch niet. Bus Edrin wordt vandaag jarig. Hij wordt 88. Bus Edrin is natuurlijk de tweede man op de maan geweest. Zwaar in de drank geweest omdat hij tweede man was. En hij baalde als een stekker. Ja, natuurlijk. Neil Young was de eerste. Dus hij werd bijna nooit uitgenodigd voor uh, praatprogramma's... en uh, sensatieprogramma's. Hij bleef altijd met de tweede man op de maan. Uiteindelijk werd hij uh, werd, werd sterker... En uiteindelijk verschijnt hij nu regelmatig nog in shows. En pas geleden zag ik weer een documentaire. En dat ging toch over rare dingen. Toen vertelde hij over de landing op de maan. Ik say, uh, Houston, there's a light out there that's following us. So technically, it was an unidentified. Flying out. Precies, hij vertelt dus in een documentaire dat hij, hij zegt: toen ze op de maan, daar, dat ze daar een licht zagen. En dat licht konden ze niet plaatsen. Wat doet dat licht daar nou? En uiteindelijk hebben ze dat natuurlijk tegen de leiding ge gezegd van NASA. En de NASA zal zeggen: nou, praat daar maar niet over. We houden het gewoon even als één leuke spektakelfilm. En niet met sensatie van UFO's. Maar hij zegt: we hebben daar iets gezien wat we niet konden thuis brengen. Hmm. Dat is wel heel opmerkelijk. En uh, Bus Lightyear, uh, bussen Adrin, uh, is, Bus is later lightyear. natuurlijk als voorbeeld <laughs> gebruikt voor Bus... Beslijke. Ja. To Infinity and Beyond. Precies. Daar is Sorry, deze persoon uit. Ik lach op de radio, maar deze, deze is te leuk. Die is leuk. Ja. Wist je trouwens dat hij vroeger heeft hij een gevechtsvliegtuigen bestuurd, hij heeft 9, of de 66 gevechtsmissie gedaan. En hij heeft onder andere twee MIG's naar beneden gehaald. Maar moest ven, dat hoor. of was dat per ongeluk? Nee, dat moest. We okay. waren van de Russen, namelijk. Okay. Nou goed, dat is over de verjaardag. Ik kon het soms niet laten om daar even in door te slaan met allerlei weetjes. Ja, ja, sorry, luisteraar. Ik zou weer even een stukje muziek voor u uh, gaan draaien. Ik heb te kijken wat ik ook weer uitgezocht had. Oh, natuurlijk, de academic. The Academic, sorry, de Academic hebben een nieuwe CD uit: Tales from the Backseat. Why can't we be friends? Oudgegeven gegeven in een nieuw jasje. Street Boys. Nee, nee, Gary Barlow zat daar niet in. Hè? Nee, die zat namelijk in Take 3. Dat was een andere uh, jongensbandje. Ook best grappig. Dit was de, uh, Academic. Uh, why can we still be friends? Ja, dat is de vraag kunnen we kunnen nog steeds vrienden zijn. En ik weet het ook niet. Het is ongelooflijk. Twaalf en half jaar zitten we hier al radioprogramma's te maken. Twaalf en half jaar, hè? Dat is, jij stuurde een appie en ik had niet gerealiseerd dat afgelopen ja, ik, ik week. Ik niet echt. Echt. Al is dat maar een hartje of een, een, een kusje of een, nee. of een microfoontje. Niks. Nee. Niks. Gewoon nee. helemaal niks. Ik denk, nou. Ja, nee, je had het al eerder gezegd. Nou ja, interessant. Maar jij had echt de datum uitgezocht wanneer het was. En ja. dat was afgelopen week. Dus Ja, de 16e. De 16e. Ja, nou, het is, ja. dit is toch, toch wel bijzonder dat we al 12,5 jaar hier radio zitten maken. Af en toe haakt er iemand aan, maar toch uiteindelijk haakt hij er zo mooi weer af. En wij zijn toch redelijk stabiel. Ja, ik ben en, ook benieuwd of we de 25 jaar gaan halen. Want dan, ja, ja. dan, ik, zijn we, dan ben ik 860. Uh, nou, ja, oh, dat klinkt wel heel oud. Oh. Ik bedoel, jij als ook als ik er zo tegenaan kijk, kan ik het echt nog jarenlang volgehouden, dames volhouden. Dan, dan, dan ben niet, ik wel hoor. met pensioen. Dus dan, dan kunnen we de hele week. Dat, ja, dat ben ik voor. Ja? ja. Okay. Nee, ik, nou, zit nu, vijf, ik zit dit jaar nu 25 jaar. Zit ik hier bij de zender. En ik ben ooit begonnen in uh, 1993. Dat is echt heel lang geleden, 1993. Af en toe krijg ik zo'n flashback, 1993, hoe ging dat ook alweer? Ja? Nee, wacht even. Hij ging niet. Hij ging niet. Nou, doe ik het nog een keer. Kijk, 1993, hoe ging dat ook alweer? De weersverwachting van het KNMI geldig tot zaterdag middernacht. Even een fragmentje. Kustgebieden en enkele bui. En in het binnenland kans op mistbanken. Vooral later op de dag opnieuw enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Einde van dit aanbibbeldag. Dit zijn de programma's van ZFN. 24 uur per dag vanuit de badplaats Zandvoort. Lokale en regionale informatie afgewisseld met de beste muziek. Voor reacties, Postbus 436 2040 AK in Zandvoort. Het is 2 over 12 bedankt Erik Jozef voor de afsluiting van de vrijdagavond. Er zal tussen 10 en 12 Het rijden. Al die rustige plaatjes via jou achter elkaar door. Volgende week is hij gewoon weer terug op de radio. En het is vandaag zaterdag. Mijn naam is Harry Zabel. Ik ben je naar twee uur vannacht en dan laat ik je achter met non-stom ziek wij, Maar nee, dat gaat allemaal veranderen. Straks om twee uur hebben wij twee dames achter de microfoon. Maar dat is straks eerst corner en bel je liefje op. En ga angst zijn jagend heigen, want hier is Love on the telefoon. regel de 79. Ja, ja, is het lang geleden, dit? Uh, ja, stem is zo anders. Ja, ik forceer hem toen nog een beetje. En een, beetje be hem. een beetje plat, een beetje... Ja, ja inderdaad, Harry, hoe heet Harry? Ik heet Harry Stapel. Harry Stapel, ja, ah. je probeerde je echt plat te praten. En, maar ook, ik vind ook degene die dan... Uh, uh, een bui? Die, die, diegene ja, het die dus weer weerbericht doet, echt zo keurig. Het is allemaal een bui. nog zo net, hè? Ja, het is echt een andere tijd. Ja, dat, ja, dan hebben we het over, over 20 jaar geleden. Nee, 25 jaar geleden. Vijfentwintig jaar geleden. 93. 1993. Kijk, ja, dit is dus dit jaar, een van de eerste date? uitzendingen, volgens mij. dat ik Dus toen dit, werd, dit jaar ben je 25 jaar bij 25 de radio? 25 jaar bij de radio. En uh, wow. dus goed, dit was even... Toen zat ik nog in de nacht, hè, van 12 tot 2 zat ik toen. Midden in de nacht zat ik toen plaatjes te draaien. Ik vond dat echt... Geweldig. Ging luk. je helemaal naar Zandvoort toe in die watertoren zitten? Ja, in de schaalkelder zit ik <coughs> altijd. Ja, ja, zit ik ja, onderin en dan uh, maakte ik daar uh, muziek. Uh, oh, shit, Zandvoortse ja, brichter. Oh, ja, ja, nog steeds hè? Ja, ja we zaten minder in de Zandvoortse Dan <coughs> kom ik in één keer met een fragmentje van heel lang geleden. Ja, nee, maar het is gewoon, het is toch nieuws dat jij dit jaar 25 jaar DJ ja, dat is toch bent. Ja, Zandvoortse nieuws Zandvoort, eigenlijk. Ja, ja Zandvoortse nieuws. goed. De rechter staat kappen van bomen toe. 15 januari heeft hij de uitspraak gedaan De rechtszaak was al eerder in de 8 januari. En de stichting Natuur Lang, wilde namelijk 1400 bomen behouden, beschermen tegen de kap. Maar Waternet, uh, die wilde dat uh, veranderen. Want die wil namelijk de duin meer ruimte geven. En uh, ze wilden de duin uitbreiden. En het, het, ja, die sta, bomen staan gewoon in de weg. Het is wel bizar, 1400 bomen worden gekapt voor de duin. Ik denk, ja, het is gewoon los zand. Wat, wat, wat is daar nou... <lacht> nou ja, goed, ze zullen er onderzoek naar hebben gedaan. Het is in ieder geval door de rechter goedgekeurd dat ze, dat ze omgaan. Vertel, wat goed. nog meer. Ja, na een succesvolle start van Art Boulevard afgelopen zomermaanden komt er nu ook een winterse variant. En Nathalie Perenboom, die is dus van Pluspunt volgens mij... die is daar de laatste weken druk mee bezig geweest... en heeft het voor elkaar gekregen om de Winter Art Boulevard... in de Market Dome van Centerparks te mogen organiseren. En uh, er staat ook na het succes van afgelopen zomer... kan het aankomen dat, dat het komt. En tijdens het weekend van 3 en 4 februari kunnen nieuwe artiesten... maar ook oude artiesten hun kunst tonen en verkopen... En tevens melden ze ook nog dat er nog een paar plaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe exposanten. En de Art Boulevard Winter Edition in de Market Dome is tussen de 10 en 6 uur geopend. Dus op 3 en 4 februari. Market Dome. Leuk. Market Dome. Oké, okay, nou, maar dreigt, uh, dreigt met de mes. Dat is uh, zondagochtend gebeurd. Hoor ik aan gelegenheid aan de Haltestraat. Dan kwam hij daar drie uur s'nachts. nachts kwam hij daar uh, wilde hij naar binnen. En dan bedreig, bedreigde iemand met de mes. En uiteindelijk is de politie erbij gekomen. Die heeft de man gearresteerd meegenomen. Het is een beetje on. Duidelijk waarvoor hij het, het deed. Waarschijnlijk weer zo'n duidelijke vorm van een man. Verder, de Hannie Schafschool, de OBS Hanny Schafschool... heeft een, een certificaat gekregen voor de kwaliteit dat het een gezonde school is. Gezonde school, vignet hebben ze gekregen. Dat betekent dat ze doen iets met voeding. Ze bewegen veel meer. En de sociale ontwikkeling zijn ze daar erg bewust mee bezig. En dat is mooi. Deskundigen hebben dat bekeken en, en een stempel erop gegeven. Op zo'n school wil je kind toch, hè? Op een ja. gezonde school. Met zo'n vignetje. Vertel. Ja, de, waar ze een luizenmoeder van... hebben. Oh nee, dat is weer een andere vraag. Het bestuur van SV Zandvoort heeft met hoofdtrainer Ted Saunier... een akkoord bereikt over een verlenging van zijn contract. Deze man, Saunier, kwam in juli 2017 binnen... als hoofdtrainer van SV Zandvoort. Wist een aantal versterkingen voor de selectie binnen te halen. En is vervolgens bezig geweest om hier een team van te, sneden, te smeden. En uh, daarnaast wil hij ook attractief spelen. Er is nog een weg te gaan... maar de verbeteringen en prestaties worden steeds beter zichtbaar. En het uh, bestuur is tevreden en heeft daarom het lopende eenjarige contract... met Sonier voor een periode van twee jaar verlengd. Oké. Okay. Nou, Sportief nieuws. Ik, dus. Het laatste berichtje wat ik heb is uh, Zandvoortse Richel Plantinga... Die zit, uh, zit er in een film, of nou ja, niet de film, in een serie. Dat heet uh, In de Zomer in Zeeland. Oh mijn god, zit Bluff er ook in? Zou je denken, zomer in Zeeland. Nee goed, deze dame, die Timant al aardig onderweg. Ze is 18 jaar oud. Het is de tweede keer dat ze echt uh, een goede rol te maken te pakken heeft. Eerst zat ze al in Flikker Maastricht, dat is in 2016... En nu zit ze dus in, in, in zomer in Zeeland. Twaalf 12 aflevering is bij SBS 6 te zien. En ze had eerst, uh, ges, eerst een uh, noem je dat, uh, auditie gedaan voor een grotere rol, maar uiteindelijk heeft ze nu een kleine, wat kleinere bijrol ges, gekregen. Maar toch wel stoer hoor. Meer voor zo'n zandvoerder die gewoon uh, die ontdekt is, zeg maar. Ja, zeker. Ja, heb... Goed, nou de over de zandbortsenberichten. Het is nu tijd voor de hele Jawel, deze is oh, uh, speciaal. Vanwege God. de verjaardag van uh, de kisszanger zanger Paul Stanley. Die ja. is vandaag 66 jaar geworden. Oh, fijn hoor. Dit ja, is gewoon weer zo'n lekker paspartijtje. Vast, en die gothic kleding van Kiss. En die lange tong van Gene Simmons. Gaan oh, we hm, die zien? Fijn hoor. Maar nou, ik. Nou, ik zal de clip even delen voor zijn de Facebookpagina. Oh, goed idee. Show No Santing, Kiss. 1979, Sherno sure Something. En uh, Paul Simon. Paul Simon? <laughs> Paul Stanley. <laughs> Simon, die zat er niet bij. Maar goed, die uh, werd vandaag 66. En ja, ook tijdens deze clip, ja, het is wel leuk om terug te kijken. De, de gewaren die ze aan hebben. Dat je denkt: Mijn god, zeg, wat heb je aan? En Paul. Uh, uh, uh, Weet uh, je nou, uh, Paul uh, Stanley had een jurkje aan. Als, Echt haar? Ja, ja, als mijn vrouw zo'n jurkje aan had, dan word ik wild. Maar goed, maar we, hem niet bij zo. hem heb ik het minder. Ja, uh, hij, had wel, hij had wel een heel strak lichaam, Mattie. Ja, goed, wat hij hiervan laat zien. Ik bedoel, bijna net zo strak als ik. Maar goed, tot zover de Jolande Keuze. Muziek ja. uit de oude doos. Ja, nou, dat is echt al. Gevonden bij uw oma. Nou, ik weet niet. Mijn oma leeft al een tijdje niet meer. Dus uh, deze zat er hier gewoon niet bij tussen de inboedel. Die ik heb geveild op Marktplaats. Maar uh, er zaten wel andere dingen bij. Maar goed, tot uh, zover de Jolande Keuze. En uh, uh, uh, goed, Ja, afgelopen week... Ik heb het met uh, dus verbazing gevolgd. Barbie was onstabiel. Ze zag er niet meer zitten. En had wat pillen. Er moest opgenomen worden. En nu is echt de discussie uh, overal, op elk, uh, in elk televisieprogramma... moeten wij als kijkers ingrijpen of moeten de producent ingrijpen... of moet hier wet voor worden gemaakt dat... Weer een die, wet? Ja, die realiteitsshows, dat het aan banden wordt gelegd. Want dit kan toch niet? Nee. Want, die, we, we, we drijven ze tot waanzin, want wij willen toch veel meer gekke dingen zien op de televisie. En we zijn, ja, alles zijn wel een beetje uh, gewend, dus we willen steeds extremere dingen zien. En Barbie, ja, die, die doet soms gekke dingen... En uh, moet daar, moeten ze daarvoor uh, uh, gewaarschuwd worden? Of moeten ze daarvoor beschermd worden? Dus uh, het, het komt eigenlijk bij, bij, bij, ons neer, bij, bij ons terecht. Zo van, nou ja, wij moeten gaan stemmen of zo, weet je wel. We denken, o, o, o, een referendum? Ja, een referendum, oh, zoiets. Ja, dat idee. we zeggen van, uh, Barbie uh, moet nu van de televisie. Want wij baken voor haar gezondheid. Maar ja, maar het blijft zo. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Nou, niet dus. Want je zoekt dezelfde publiciteit op op een gegeven moment. Ja, ik Maar kan uh, het kan tegenvallen. Als je inderdaad nooit een moment voor jezelf hebt. En dat altijd als je aan het eten gaat... Er is altijd iemand, ja. zeker met die telefoontjes, van tegenwoordig. Ja, en die vogels, Als je net hè? verveeld gaat, weet je wel. En ja. dan, oh, dan staat dat er weer op van nou... Het is erg verveeld weer hoor. Ja, dus denk... ik heb een heel saai leven. Ja, ja maar ik moet er toch iets spannends van maken. Dus nou ja, dan ga je weer een vlog maken over iets wat totaal niet interessant is. Maar mensen blijven toch kijken. Want ja, zijn geredent. En de reclames maken denken van, oh, het wordt toch bekeken. Nou, maar weer reclame erbij. Ja. En dan denkt hij van, nou ja, het filmpje was saai, maar goed, het werd toch gekeken. Dus ik ga maar weer een nieuw filmpje maken. En de reclame maken, je denkt van, hé, hey, hij heeft weer een nieuw filmpje. Nou, maar weer reclame erbij. En zo blijft het allemaal in stand gehouden worden. Ja, het is gewoon jammer. En, en, maar de andere, geen, de andere persoon die toen de tijd ook in OO staat, waar zij dan eigenlijk. Ja, daar komt uit, bekend ja geworden is. Daar hoor je ook helemaal niets meer van. Nee. En ik denk dat die, nu ze dit dan allemaal weer lezen, dat ze waarschijnlijk wel erg blij zijn dat ze uit de schijnwerpers gebleven zijn. Want je wordt er gewoon niet vrolijker van. Nee. En het grappige is dat heel veel mensen die het er iets over hebben te zeggen, die zeggen, ja, het is belachelijk gewoon, maar ik heb wel gekeken. Ik het ook wel een beetje om lachen. Ja, Zelfs met het filmpje van Patricia ja. Pai. Ja. Ik heb hem bewust niet gekeken, maar toch zijn mensen van, nou, het is wel heel, uh, heel erg, hoor. En dan denk ik van, ja, je hoeft er toch niet naar te kijken? Nee. nee, wie, nee. wie veroorzaakt al die views? Zeg, hallo. Ja. Ik werd er ook om blootgesteld door een collega die het voor mijn neus hield. Moet je eens kijken wat dit is? Ik zeg, uh, oh, nou, liever niet. Nou, liever niet. Maar nee. nu zit ik er al in vast. Uh, Speel hem nu maar af verder. Ik ben me nieuwsgierig. Uh, ja? Oh, nou ja. ik heb bewust Goed. niet gekeken. En ik ga hem ook niet kijken. Over realiteitsshows gesproken. Hij gaat toch door. De No Surrender docu. Natuurlijk van de Pound. En uh, daar waren er heel veel vra vra vragen over. Henk Kuipers, is hij nou wel betaald of niet betaald? Hij is wel betaald en heeft ook uh, onkostenvergoeding gekregen. Van Pound Nieuws. En nou, dan krijgen we dus een kijkje achter de schermen... bij uh, No Surrender, die, die, die, zeg maar die, uh, die club waar dus ook alles uh, fout gaat. Ja. Alles niet volgens de regels. En 80% van de, uh, de motordrijvers of tenminste, die bij zo'n club aangesloten zitten... zijn crimineel, is uh, officieel en is het nu. is nou echt waar? Ja, is dat is het echt op. waar. Niet bij alleen bij No Surrender, maar was ook was bij andere rambam, clubs. Was het Rambam soms die dat deed? Ja, nee, het is <laughs> pound nieuws. En eigenlijk, nee, het is laatst nog niet over gezegd... maar het is wel weer wat interessanter dan een Barbie... Je krijgt toch een klein beetje een beeld van iets wat je totaal niet wist. Ja. Maar het schijnt ook wel, wat. Uh, nou, dat heb ik alweer van iemand, uh, het spirituele, dat, dat nu alles uit gaat komen. Dus dat de sterren op een bepaalde manier staan. Ja? Alles, alles shit komt boven. Alles shit. En het is ook wel zo. Alles wordt onthuld gewoon op het moment. Ja. Ja. Nou, ja, weet ik niet. Ik heb nou niet echt iets dat uh, ik denk van... wauw, ik was gisteren wel zwaar onder indruk het feit dat ze nu bezig zijn met een chip te maken. En daar gaan ze informatie op zetten. En die chip gaan ze dan aansluiten op een muis. En die muis gaan ze een soort menselijk opdracht geven... om iets uit te voeren. En ze zijn dus nu bezig... Want ik vind sowieso al mobieltjes al achterhaald. Ik denk, ja, je koopt dan voor heel veel geld zo'n mobieltje. Kunnen dat niet rechtstreeks op de hersenen aansluiten? Nou, daar zijn ze serieus mee bezig. Om dus, zeg maar, informatie dus gewoon tussen hersenen of tussen de computer... en de hersenen te kunnen uitwisselen dat het rechtstreeks binnenkomt. In plaats van dat, dat je het eerst van een scherm af moet aflezen. Maar kan het dan, dan niet zijn dat mensen dan gechipt worden... en dat ze dan dingen moeten doen die ze eigenlijk niet willen? Ja, die kant gaan we op. Kijk, en dan krijg je dus van die uh, kindsoldaten die gechipt zijn... Ja. En die dan gewoon de naaste dingen doen. Een soort 9-achtig iets, weet je. Nou ja, dus ik denk, je denk je zelf... dat. Er komen eerst robots, denk ik nog. Worden. Maar goed, zijn wel binnen vijf jaar. Moet er wel zoiets gerealiseerd worden: dat er een mensmachine komt. Dus dat de mens versterkt wordt met techniek in de hersenen. Ja, dan word je geüpload. Net als uh, in die ene film. Oh god, met. Uh... Oh ja? <laughs> met Matt Damon. Met, uh, die had uh, zo'n zo plug in zijn nek. Nee, hij was niet Matt Damon. Het was. Uh, uh, yeah, ja, je uh, weet wat ik bedoel. Ja, ik ja. weet wat ik bedoel. Matrix was de dat. De Matrix, ja. ja. Dan krijg je zoiets van, nou, er heb zo'n chip erin. En dan uh, de, de even uploaden hoe die, uh, hoe die helikopter werkt. En heb je kan vliegen, weet je wel. Ja. Dus dat is wel heel makkelijk. Ja, ja, je en veel hersen... hoef, je, hoef je ook niet meer naar de school. De hersenen zijn gewoon op het net gezet. En de rest, het lichaam heb je eigenlijk allemaal niet nodig op het net. Ja. Dus dat creëer je dan uh, gewoon in de, op, op het computer. Nou ja, dat zou natuurlijk wel... Ja, ja natuurlijk je hersenen zijn een computer, dus uh, ja. ja. Ja, goed, dus daar zijn ze mee bezig om echt in een kleine chip, dus echt een soort menselijke hersen te creëren. En dat gaan ze nu eerst op een muis aansluiten om te kijken of dat werkt. En daarna gaan ze dat ook op mensen toepassen. Maar goed, dat doet nog wel even hoor. Ja. En uh, de transhumanisten zijn ervan overtuigd dat het allemaal gaat lukken. Dan krijg je een mens-machine. Ja, ik en vond uh, het verontrustend. Ik heb toch het idee dat op een gegeven moment is de, is de hele aarde leeg is. Ja. En alleen maar nog machines en, en gewone dieren. En die gaan gewoon door. Ja. Ja, ik denk dat de meeste is het weggevaagd Ik kan de aarde gewoon niet doorgaan. Ja. Daar gaat het om. Nou, nou goed, uh, straks. Uh, Mr. Nog meer wat DJ, wat beetjes, heb je onder Mr. De, Mr. de naald? Mr. DJ, wat hebben we onder de naald? <laughs> dat kunnen we wel even doen, ja. Wat hebben we onder de naald? Uh, ik weet het nog niet eens. Wat maar verrassen: Texas! In de jaren negentig. Nou goed, dit is uh, Forever. En uh, sowieso heb ik straks nog even een nieuwe single van The Simple Minds. Ja, ik ben de laatste tijd een beetje op zoek naar wat voor muziek komt er allemaal uit. Vorige week hadden we ook de nieuwe single van Tears for Fears aan, aan, aan een tournee zijn begonnen. Rule the World heet de nieuwe single. Of de nieuwe tournee daarvan. Iets met uh, I Love You uh, Not, weet ik veel allemaal. Maar goed, dus straks The Simple Minds. Maar eerst nog even een, een fragmentje. Komt toch even een bericht over... ...farkens... <middels> Vark, niet, varkensvlees. Sorry. We zouden geen varkensvlees gaan slachten. Want het kan ook weer mensen de aanstoot om aan geven de druk. Want dat kan allemaal niet. Dus, uh, nee, dat kan allemaal niet. Maar goed, in Schijndel. Uh, schijndel, ze, maar wel de zakte geest, hè? Schijndel, schijndel. Hebben ze namelijk last van een varkentje die over de begraafplaats heen loopt. En Hans Schijndel, schijnt ook Schijndel te heten. Dat is wel heel grappig, zeg maar. Die is daar uh, beheerder van de begraafplaats. En die had al een paar keer zo'n heer zijn van daar loopt het op de begraafplaats geweest. Dat is echt gênant. Die doet dat dan zoiets. Toen gegeven moment, s'avonds laat was hij daar een beetje aan rondlopen. Toen hoorde hij zeg maar deze geluiden. <truhend> wat is dat? Een zwarte spook, Klein zwart... Het varkentje was daar aan het rondlopen. En die was door de grond aan het voelen. En over de bloemen aan het trappen en werk kwam. Dus uiteindelijk had hij de politie gebeld. Dan bel hij meteen de politie natuurlijk. Die komt ook meteen. En die, gaat, die, die, die grijpt erin. Die gaat zo'n varkentje arresteren. Maar zo'n arre, zo varkentje, varkentje... werkt hij op is op hem. Vaar, ja, <laughs> het er wel. Ja, precies. Die is gekomen het varkenje even wassen natuurlijk. Maar dat lukt niet natuurlijk. Dus uiteindelijk werd het een soort comedy capers. Achter het varkentje aan en uiteindelijk het binnen de nacht? Ja. En nou ja, dat was je midden in de dag. Uh, kan beter in de een strik zetten dan, denk ik. Ja. Ofzo. En ja. achter de strik dan uh, een paar paddenstoeletjes neerleggen. Ja, en dan, uh, dan uh, huppetee. Heb Uiteindelijk hebben ze hem niet te pakken gekregen. En die ziet er nog steeds vandoor. En achter oh. komt hij gewoon weer terug. Want okay. er is altijd wel iets te knagen daar. Nou, ik vond Bloemetjes, het heel leuk. Ik, ik kijk graag naar binnenste buiten. Dat is echt zo'n oh, ja. slow TV. Ja. En daar waren mensen die, hadden dus dan, uh, uh, die, die, die verbouwden van alles. En dan uh, in het najaar. Hadden ze dan twee varkentjes. Die mochten dan over de, de, de, de velden die wel al gestript waren. Maar er was nog genoeg, mochten ze daar lopen. Ja. En daardoor werd het hele veld werd omgevoeld en gedaan. Nou, kijk ook. Nou, in het voorjaar werden ze dan geslacht. En dan waren ze lekker dik. En ze hadden een heerlijk leven gehad. Deer, ik vond nou, het eigenlijk had. wel een goede, goede methode. En nu worden ze geslacht? Ja. Ja, ja, is... ja maar dan zijn ze wel erg lekker. Veel lichaamsbeweging gehad. Ja. En uh, buiten geweest. Niet te veel bij lichaamsbeweging. Hè? Al die spieren heb ik geen zin in. Nee, dat is dus waar. Nou, ik heb hey. wel een bericht over uh, Litouwen. Yeah. Want uh, het schijnt dus uh, dat uh, het erg moeilijk is om, uh, om te roken in Litouwen. Want daar heb je natuurlijk uh, de prijzen zijn vier keer zoveel als hier. Yeah. Maar tabaksmokkelaars hebben een originele methode gevonden om een waar Litouwen binnen te krijgen. Ze binnen de goed ingepakte sloffe sigaretten in Wit-Rusland. in de Nergis rivier vast onder ijsschotsen. Huh? Die drijven als het weer mee zit, vanzelf naar de Baltische buurstaat. En de afnemers vinden de buiten makkelijk terug dankzij een meegestuurde GPS-tracker. Ik zeg zeggen, hoe vinden ze ze dan terug? Elke schot omdraaien. Ze hebben een tracker. De smokkerroute werd uh, twee weken geleden geopend. toen het ijs brak in de rivier. Een Litouwse viste vorige week duizend pakjes uit het koude water. en vond er vrijdag opnieuw 1500. Oké. Okay. Nou, ze Alla. hadden dit nog nooit eerder gezien. Maar uh, de, de contrabande heeft volgens de zegsman een waarde van ongeveer 8000 euro. Zoveel is het ook weer niet. Oh, okay. maar niet. Maar voor elke zes. Uh, uh, hier staat ook voor elke sigaretten die er in 2016 werden opgestoken in het land... was er volgens een onderzoek van de KPMG was er één illegaal geïmporteerd. Oké, okay, nou, leuk. Nou, wat dus leuk, het is dan een, een leuk over een spel. Ziste. Ja, toch? Het is een leuk spel tussen de, Hoe ben je de, politie, tussen tussen de politie. En dan heb je het over de... 8.000 euro. Ja. Ja, dat is wel, wel wat anders dan uh, dat je, je, je echt het. drugs hebt en zo. Dus uh, Het is een spel tussen de kid... Tussen de piks! ja. En tussen de, de, de gewone man die ook een sigaret wil opsteken. En ik moet zeggen, ik moet me nog inhouden. Maar ik ga het binnenkort toch doen. Als ik over straat heen fiets. Ik zou reis door de stad in. Ik zie mensen met een sigaret. Dan zeg ik wat. Hey op! Wat heb jij nou in je mond? Of ik roep dan zo'n. Hey, is het niet gelukt? Wel weer begonnen? roep ik dan. En dan zie je mensen altijd een beetje kijken. Zo, nou, bemoei je er even niet mee? Ik hoop ze op die manier toch net even over het randje heen te duwen dat ze denken van, hij heeft ook gelijk. Het is ook stom. Is het ook? Het is ook hartstikke stom. Ik stop ermee met het stomme rook. Ik wil je er graag bij helpen. Dus binnenkort als je moet horen roepen, hey, wat heb je nou in je mond? Dan weet je dat. Dan ben ik er. Nieuwe cd van The Simple Minds. Walk Between the Worlds. Is dit de nieuwe single? Magic. Truth, the reason why was so amazed, such a lucky child, and then something that. Simker. Hoe weet je die andere man ook weer van de Simple Minds? Vroeger waren ze met een hele club mensen. In de jaren 70, eind jaren 70 zijn ze begonnen. Echt experimentele synthesizer muziek was het bijna gewoon een beetje. Het werd steeds symfonischer. En uiteindelijk bestonden ze nog maar uit twee stuks. En nu hebben ze weer een aardige band geformeerd. En ze komen ook naar Nederland. Ik ben even de datum vergeten, maar ik google gewoon even. de kopjes vast tegen. En dit is de nieuwe zinger. Hij heet Magic. Walk Between the Worlds is de nieuwe CD. En het grappig is... Als je namelijk zeg maar op de internetsite van de Simple Minds kijkt... krijg je het testbeeld. En dan denk je, hè, testbeeld? testbeeld, Dat is toch Nederland 1, 2 of 3? Maar of het nou een algemeen testbeeld is geweest van over de hele wereld... of van Engeland, weet ik niet. Maar het is wel grappig dat je testbeeld van Nederland krijgt... en dat is dan gelinkt aan de Simple Minds. Dus of ze nou door het testbeeld in Nederland geïnspireerd waren... om dat te gebruiken, weet ik niet helemaal. Maar goed, ze hebben er hier gewoon een soort logo van gemaakt. Goed, loopt tegen het einde van dit radioprogramma. En uh, jij had nog een berichtje over, oh ja, over de sporters van Rusland. Ze gaan toch meedoen? Ja. Maar niet allemaal. Nou ja, het schijnt dus dat uh, afgelopen weekend waren er de dorp atletiekwedstrijden in Irkoetsk. En toen uh, was bekend geworden dat de dopingscontroleurs aanwezig waren. En er waren gewoon meer dan 30 Russische atleten die zich... Uh, die waren plotseling ziek. Toch ja. gek. 36 uh, gaven die thuis. Uh, ook 13 en 14 januari. Onder wie 25 junioren. En uh, de voorzitter van de Russische Atletiekfederatie... Nou, die had ook zo van... Nou ja, we weten ook dat het veel problemen geeft. En juist op hun initiatief is het uh, gedaan om meer te testen op lagere niveaus. En het vermoeden is gesterkt en uh, ze hebben echt zo van... we moeten het blijven doen, want uh, de sport moet eerlijk zijn. Geen uh, gedoe met... Uh allerlei uh, middelen om uh, nee. langer door te gaan en dat je inderdaad uh, helemaal... Uh, ja, ja, het blijft ja. natuurlijk altijd wel weer, uh, afgelopen week hoorde ik daar Matthijs van Nieuwkerk over, die had wel een goed punt erover dat, ja, doping is nooit echt aangetoond dat het echt helpt, weet je Maar wat echt de serieuze doping Is Is natuurlijk ook een motortje in je, in je fiets, hè? Dat, ja, was dat, dat is echt <laughs> aangetoond. Dat, dat, is dat was slim. Dat werkt echt. Dat zie je ook wel bepaalde beelden. En ja, dan ga je echt uh, glimlachend die grote Alpe op of zo. Ja, je zag tadaa. even een wielrenner, zag je gewoon echt zittend gewoon even een sprint nemen. Nee, weet je, dat kan helemaal niet. Weet je, maar goed, daar zat een motortje onder zijn zadel... Met, nou, dat zit zo goed weggewerkt, dat, dat herken je gewoon niet. Dat is heel bijzonder. Ja, nee, ik goed. denk gewoon dat straks die fietsers uh, ook door de scan gaan. Ja, dat moet gaan ze Om te maar, checken. Nou goed, dit was Toebak Leef. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi, prettige ja, weekend. weekend. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.